Oh, okay. En dat verbind je met de aarde. Of ik laat wortels uit, uh, uit, uit je voeten komen. En die laat ik met de aarde verbinden. Maar er zit een uh, er, zit wel, er zit wel een visualisatie bij. Ja, ja, absoluut. Okay. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ik, ik werk veel met, met visualisaties en, en uh, of geleide meditaties. En dat, dat uh, ja. Ieder heeft zo, uh, visualisaties. Dat, dat vind ik altijd zo mooi.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 Hmm, kan je wel zo zien het, het is, je hebt ook vele vormen van meditaties je hebt stilte meditaties loop meditaties dit is ook een, een vorm van meditatie een soort gevisualiseerde ja, meditatie ja, hè, dat je, meditatie is ook dat je teruggaat naar je innerlijk dat is voor mij eigenlijk meditatie ja, dus je gaat voelen of ja voelen in jezelf ja, waar ben ik nou, waar sta ik nou en wat, wat, wat, wat, doe, ik, wat doe ik nou met Hoor. mijn energie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 We zijn alweer toe aan het volgende muziekstukje. Je hebt het zelf meegebracht. Ja. Het is van... Female Factory. En het, is, het wordt gezongen... door een aantal vrouwen... die optraden voor Human Rights. En het heet Breath. En waarom en, vind je het zo'n mooi nummer? Het gaat over... de voorouders. en het, het gaat over dat... de voorouders of de overledenen... in... Ja. in, in in de natuur is, in het gras, in het water, in, in, in de regen. De maan komt naar boven. Ja, ja, ja, ja. ja. En ik vind zo'n schitterend nummer. En, en het, uh, ja, dus iemand die, die, die overleden is, is niet werkelijk weg. En uh, ja, het is, ja, is inderdaad, uh, ja, het is Ja. Listen more often to things than to beings. Listen more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 And then I have to face the beginning.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 Beweeg je ook de cliënt of de mens zelf en dan gebeurt er gewoon iets. Dat, dat, het zijn hele subtiele dingen die er gebeuren, maar blokkades kunnen daardoor weggenomen worden. Blokkades van, van dit leven, soms ook van, van het vorige leven, komt, kan weggenomen worden. En waardoor men zich vrijer voelt en het pad kan gaan waarvoor hij uh, geboren is. Wat is het verschil tussen het medicijnwiel en het Inka-wiel? Um, het het Inka-wiel is het pad van, het, uh, van de Zuid-Amerikaanse shamanen. En het medicijnwiel is het pad van een van Noord-Amerikaanse shamanen. Het, het is dus allebei shamanisme. En... Wat is shamanisme precies volgens ja. jou?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 ja, ja. <laughs> Waarom is dat dan? Geen idee. Ja. Toevallig hadden we het er al? Ja. Ja. ja, dat is een grappig. Ja. Ja, ja, omdat je zegt van nee ja, je pakt een huis. Nou, ja, oh ja, toevallig schiet dat zo ja, in mijn Ja, hoofd, dan ja. ben jij niet bang voor muis. Nee, nee, ik ben niet bang voor muis. Hoe ben je bij het shamanisme terechtgekomen? Um, oh ja. Ik, ik heb een keer een workshop gedaan bij een vrouwelijke shamanen. Naar de uh, Donna Talking Leaves.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 Dat oh, dat, ook, ja. sorry. En dat het zo kort nog uh, geleden ontdekt is, hè, dat, dat, is ja. dat vind ik helemaal een wonder. Oh, maar ja. we, we hebben nog zoveel te ontdekken. Ja, dat, zeker. Uh, hoe ja. meer je weet, hoe meer je ja. erachter komt dat je eigenlijk ja. niet zoveel weet. Klopt. Dat, ja. is iets, uh... En wat is jouw krachtbron? Mijn krachtbron: mm, toch wel de, de liefde voor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 Klopt, ja. Mooi, daar zijn we dan het over eens en mee rond. Dan gaan we nu naar de chakras. Wat doe je precies met de chakras? Hoe bedoel je? In de training? Ja, precies, in de trainingen. Je werkt met chakras, heb ik begrepen. Wat doe je ermee dan? Laat ik het zo zeggen. Doe je massages? De, ik, ik, je valt me even rauw op, ja, nee, <laughs> op mijn dak. Dat, dat is met een live uitzending. en he? ja, ja, ja. <laughs> vindt het helemaal om. Ja. <laughs> um, wat een, oh moet ik even goed helder uh, formuleren. Uh, chakras kunnen geblokkeerd zijn, meer open, minder open. Wat ik in de training laat doen, is, is mensen een chakra laten...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 She's gonna make it to the night She's gonna make it